Twee uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben zeker honderdduizend mensen gedemonstreerd. Ze eisten opnieuw het aftreden van president Yanukovych omdat hij weigert het associatieverdrag met de Europese Unie te tekenen. Ze vinden dat hij zich onder druk laat zetten door Rusland... De politie trok zich terug toen de demonstranten naar het onafhankelijkheidsplein in Kiev liepen. Eerder had de minister van Binnenlandse Zaken nog gezegd dat de politie hard zou optreden als de openbare orde zou worden verstoord. Gisteren reageerde president Janukovic verontwaardigd op het geweld dat de oproep politie tegen de betogers had gebruikt. Er vielen 35 gewonden. De politie in Arnhem heeft acht mensen aangehouden bij een inval in een club in het uitgaanscentrum. Daarbij zijn verdovende middelen en een vuurwapen in beslag genomen. Aanleiding voor de inval was dat er vaak werd gevochten en dat er signalen waren dat in de zaak werd gedeeld. Om twee uur vannacht werden de meer dan tachtig bezoekers naar buiten geleid en gecontroleerd. Ook de Belastingdienst en de sociale recherche deden aan de actie mee. De afgelopen drie maanden is de file druk toegenomen, constateert de ANWB. De afgelopen jaren namen de files juist af, maar vergeleken met november vorig jaar stond er 25 meer file. Vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven jaar is dat nog steeds 30 minder file. Sven Kramer heeft zoals verwacht de 10.000 meter overtuigend gewonnen... bij de wereldbeker in Astana. Kramer was de enige Nederlander die in de A-divisie in actie kwam. Hij was met 13.02.38 12 seconden sneller dan de nummer 2... de Fransman Alexis Contin. Kramer won dit seizoen de 5.000 meters in Calgary en Salt Lake City. En met deze zegen erbij staat hij stevig aan de leiding... in het wereldbekerklassement. Het weer...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 Meesterpianisten Cor Bakker en Louis van Dijk zijn het levende bewijs... dat 1 en 1 soms drie is. Floris Hovers ontwerpt speelgoed alsof het meubelen zijn... en meubelen alsof het speelgoed is. En waar komt toch ons verlangen naar een buitenhuis vandaan? Elaine Montijn schreef er een boek over. U ziet het in TV. straks iets na zes uur op Nederland 2. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Langs de lijn, met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag, vol verwachting klopt ons hart voor een triple-E zondag in de eredivisie. Landskampioen Ajax gaat nu het Haags kwartiertje in, uit bij ADO... maar dat kunnen ze hebben, hè, Ronald van der Geer. Ja, het valt een beetje te vergelijken met het, uh, het opdrinken van een doodgeslagen biertje. Het uh, blijft bier, maar de smaak is eraf. Ajax is veel sterker dan ADO Den Haag. Gebleken in de 77 minuten tot nu toe heeft dat overwicht ook uitgedrukt in uh, drie doelpunten. Gemaakt door Klaassen, Fischer en Van Rijn. En natuurlijk is ADO wel eens in de buurt geweest van Siddense. Twee keer zelfs vol overtuiging. Maar Siddense laat zien dat het misschien wel de beste doelman van Nederland is. Straks om half drie de topper. klassieker traditional, u mag doorhalen wat niet van toepassing is. Feyenoord-PSV, de nummer 8 tegen de nummer 10. En dan speelt ook koploper Vitesse thuis tegen Cambuur. En om half vijf trapt AZ af in Nijmegen tegen hekkensluiter NEC. En verder is er straks paardensport. De springruiters komen in actie tijdens Indoor Maastricht. En we blikken terug op de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Astana in Kazachstan. Waar Sven Kramer zojuist de 10 kilometer won. En op de hockeywedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen Engeland tijdens de World League. Alves Costello opende deze zondag editie van Langs de Lijn met Oliver's Army. Het is een prachtige week voor Ajax-Ronald van der Geer. Ja, zeker. Natuurlijk die uh, overwinning tegen Barcelona. Dan zou je uh, kunnen verwachten lastige wedstrijd in Den Haag. Toch een beetje een, een tegenstander waar Ajax het de laatste jaren lastig mee heeft. Maar kijk naar het scorebord na 81 minuten en je ziet dat Ajax eigenlijk nauwelijks in de problemen is gekomen. Het staat uh, op een 3-0 voorsprong. Eigenlijk de snelle goal van uh, Klaassen uh, beroofde Ado Den Haag al snel in de wedstrijd van alle illusies die het wellicht had. Natuurlijk, Ado uh, herstelde zich wel wat, werd wat agressiever, combineerde wat, kreeg ook wel wat mogelijkheden. Maar net op het moment dat er misschien wat geloof dreigde te ontstaan. Was Ajax via Fischer voor de tweede keer dodelijk. Daar kwam na een fout van Coutinho in de tweede helft ook nog een doelpunt van, uh, van Rijn bij. Ja en zo is Ajax dus nauwelijks in de problemen geweest. En brengt het nu Palsen nog in het veld voor Klaassen. Nadat eerder Ronald of Frank de Boer al de gelegenheid heeft gegeven. Na lang blessureleed aan Bojan Kierkic. Om weer eens wat minuutjes te maken in Ajax 1. Het verrassende bij Ajax was de linksbackpositie van Lerin Duarte. Ajax hield dus het middenveld in stand met Blind als aanvoerder daar vandaag. En Denswil als vervanger van Mooijzander. Maar problemen heeft het dus niet opgeleverd. De selectie is breed genoeg. Waar zal dan met name over worden nagepraat eh, als het over deze wedstrijd gaat? Toch over die spits. Michiel Kramer die in de eerste helft een, een zuivere elleboog gaf aan doelman Jasper Sillissen. Daar slechts geel voor kreeg. Net met eigenlijk diezelfde elleboog iets minder slaande beweging. Veldman heeft verwond. En hij was het als enige van ADO die in de tweede helft Sillessen nog tot een, een redding dwong. Maar ze kiept een prima partij. Het enige waar ik me altijd afvraag. Moet hij die bal, als hij hem aan de voeten heeft. Niet eens wat sneller spelen. Dat zorgt wel eens voor ja, wat opwinding. Zo hier en daar. Acht minuten voor tijd. Als Hoese weer eens gezocht wordt in de spits. Verdedigd wordt door Beugelsdijk. Geert namens Ado Den Haag het balbezit overneemt. En invaller Schet rond de middellijn de bal aan de voeten heeft. Terug naar Malone. Lange haal van hem. Maar dat is dan weer inleveren bij Denswil namens Ajax. Zo probeert de Ado het wel. Maar de overtuiging is natuurlijk al lang en breed weg. En Ajax. Heren en meester, geen schade opgelopen in Den Haag. Dat is toch een conclusie die je zeven minuten voor tijd wel kunt trekken. Freewheelend eigenlijk. En nu afwachtend wat de concurrentie straks op deze zondag gaat doen. De wereldbekerwedstrijden Schaatsen van dit weekend zitten er alweer op. Want ze waren in Astana, vijf uur tijdsverschil met Nederland, in Kazachstan. Sebastian Timmerman is aangeschoven. Sebastian, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, gedevalueerd, hè, want ja. veel Schaatsen trainen liever richting de belangrijke Olympische kwalificatietoernooien. En natuurlijk de Olympische Spelen die er dan aankomen. Ja. Uh, op de 500 meter voor mannen was iedereen er wel. Op de 10 kilometer was. Sven Kramer waarom? Ja, Sven Kramer deed daar mee omdat hij uh, graag in uh, de goede pot wil zitten... bij de Olympische Spelen wat betreft de loting. Hij wil graag in de laatste twee ritten terechtkomen... Hè, zodat je weet wat je moet rijden ongeveer. Um, en dat gaat op basis van het Wereldbekerklassement... na volgende week, na Berlijn, over de vijf en de tien kilometer. Maar Kramer had de eerste twee vijf kilometer al gewonnen... en wist dat als hij hier zou winnen dat hij dan al zeker is van een plek bij de beste vier... dat dus dat doel bereikt is... en dat hij volgende week in Berlijn niet mee hoeft te doen. Dat is dus nu het geval. Gaat hij het niet doen. Hij gaat trainen samen met Koen Verwij, zijn teamgenoot... onder ja. andere bij TVM, die gaat ja. ook van het IJs. Um, dus ja, hij heeft daarmee aan dat feit voldaan. Ja, hij heeft dus al eigenlijk doel heeft binnen. hij nu 50% kans... om ja. in de laatste rit van de Olympische Spelen ja. te rijden. Precies, ja. precies. En uh, ja, nou ja, dat was eigenlijk het enige aardige... aan deze 10 kilometer in de A-divisie... Want het was verder een, echt een wedstrijd puur om de statistieken om de keizersbaart, zoals ze dat wel eens noemen in het voetbal. Uh, de statistieken zijn dus dat Kramer wint in 1302-38. Uh, dat hij uh, meer dan 12 seconden beter was dan de nummer 2, de Fransman Conté, Maar dat de tweede tijd van de dag gereden werd door een andere TVM... met Douwe de Vries, die de B-groep won in 1305 voor hem een persoonlijk record. Moest um, Kramer nog enige moeite doen om de eerste nee, plaats hij heeft, te in bemachtigen? in het begin uh, heeft hij seung hun Lee... zijn uh, tegenstander, de Olympisch kampioen hè, van Vancouver... heeft hij wat ruimte gegeven en daarna viel hij aan en was hij weg... Uh, hij hij deed het overigens wederom in het nieuwe pak. Dat pak wat gebruikt gaat worden ook bij de Olympische Spelen. Zo heeft hij bevestigd, uh, tweede keer dus dat hij daarin reed. En hij heeft nu 30 wereldbekerzegers op zijn naam. En daarmee heeft hij Rintje Ritsma achter zich gelaten. En is hij de succesvolste Nederlandse man in de wereldbekers. En zo staat er toch iets moois in Dat de waren de statistieken, ja. ja. Want voor de rest gaat deze 10 kilometer echt niet onthouden worden. Snel naar de 500 meter voor mannen dan. Want daar zijn bijna alle toppers... Er wel. Ja. Ronald Mulder is daar heel goed dit seizoen. Hoe deed hij het vandaag? Wat minder. Gisteren goed op het podium. Derde, vandaag negende. Race met wat, uh, wat foutjes. Dat gold trouwens ook voor zijn teamgenoot Jan Smekens. Die werd uh, daardoor slechts tiende. Uh, en dus is Michel Mulder de beste Nederlander. Zesde, net voor Jesper Hospers, die zevende wordt. Uh, geen Nederlanders dus op het podium. Nagashima reed heel hard, de Japaner. Baanrecord, dik baanrecord, 34,69. Dat is echt heel hard op een baan als Alstana. Uh, en hij wint voor uh, de Olympisch kampioen van Vancouver, Mo, En een Rus die eraan komt, die gisteren al won... en vandaag derde wordt, Artem Kuznetsov. En die uh, schaart zich in uh, ja, de rij met kandidaten voor de medailles voor de Olympische Spelen. Ja, die in zijn land zijn. Ja, Maak precies. jij je al een beetje zorgen over Jan Smekens die de afgelo het afgelopen seizoen de laatste zes wereldbekerwedstrijden ja. won over 500 meter. En het eindklassement. Ja, en het eindklassement. We zijn nu ook weer zes edities verder volgens mij. Ja. Ja. Allemaal ja. niet gewonnen. Nee, en nog niet enkel met podium geëindigd. Uh, en het is natuurlijk wel, natuurlijk aan de ene kant kun je als sporter zeggen ja, maar het gaat om eind december het Olympische kwalificatietoernooi en en dat is ook wel zo. Maar toch is het wel lekker als je een keer een medaille pakt en uh, dat uh, voor je gevoel... En het is ook niet dat hij neemt. niet voluit gaat. Precies. En uh, uh, het wordt sowieso al heel moeilijk om überhaupt op de Olympische Spelen terecht te komen. Dat heeft te maken met het feit dat Nederland maar tien uh, heren maximaal mag meenemen naar Sochi. Op alle afstanden, bij, op elkaar alle elkaar, afstanden ja. bij elkaar. Er zijn dan weliswaar vier plekken op de 500 meter. Uh, maar die gaan echt niet allemaal door specialisten worden ingevuld. Dus stel nou dat Smekens in plaats van eerste op dat Olympisch kwalificatieternooi derde wordt achter Michel en Ronald Mulder. Zou ja. zo maar kunnen. Of ja, dan vierde het zelfs, of vijfde. Ja, zelfs, we hebben ook nog uh, hospus. En wie weet ja, otterspeer. En... komt nog weer terug. Ja. Uh, wie weet wat groter zijn nuis nog eens een keer gaan doen. Dus ik bedoel, dat geldt voor alle, al die 500 meter specialisten die we, aan de ene kant is het heel leuk dat we die hebben tegenwoordig. Ja, het zorgt er wel voor dat het Olympisch kwalificatietoernooi op deze afstand echt een slagveld gaat worden. Ja. Want daar gaan grote namen gaan sneuvelen. En inderdaad, Smekers heeft... Uh, ja, die bevestiging dat hij op de goede weg is, heeft hij nog niet echt kunnen vinden dit seizoen. Over een paar weken moet hij het laten zien. Dan was er nog de duizend meter voor vrouwen. Wie waren er daar wel en wie niet? Nou, heel veel niet. Wust niet, Van Beek niet, Margot Boer niet. Uh, in de A-divisie uh, twee vrouwen wel. Kammingaan van 8e en negende. De winst daar naar Heather Richardson, de wereldkampioen sprint. 1:14:22, hele snelle tijd op een baan als Astana. Dikbaar record. En Brittany Bowe, sinds twee weken houdster van het wereldrecord, wordt tweede. Een halve seconde achter haar landgenoten. Het hele weekend overzien. Je noemde al uh, een nieuwe Rus. Heb je nog meer nieuwe namen waar we rekening mee moeten gaan houden in Sochi op de Spelen? Nou ja. Uh, of we er gelijk rekening mee moeten gaan houden, maar Mirko Nenzi viel toch wel heel erg op die Italiaan ja. die gisteren tweede werd op de duizend meter. Had nog nooit überhaupt top 10 gereden. Ik had het nog nooit van gehoord, Jij? Nou, ik had wel van hem gehoord, maar, en dan stond in mijn archief, maar dat hij dus inderdaad tweede <lacht> ging worden, dat was wel een verrassing. Maar goed, je hebt in de historie wel vaker rijders gehad die dan zo in één keer de bovenuit schieten, zeker bij een wereldbeker waar lang niet iedereen aanwezig is, dus dat is nu eerst aan hem om dat te bevestigen. Ja, verder valt op dat Davis heel goed is. Uh, maar dat wist we eigenlijk al sinds de Noord-Amerikaanse wedstrijden. En hetzelfde geldt voor de Amerika dames Richardson en, uh, en Brittany Bow. Um, dus dat zijn eigenlijk de opvallende zaken die nog steeds gelden na dit weekend. En volgende week gaat het Circus naar Berlijn. Ja, en dan zijn er weer anderen wel en anderen ja, weer niet. Precies. En afijn. Ah, Kunnen we het zelf Ik gaan ja, vertellen? Dat zien over... we dan. Precies. Dankjewel. Goeie bal, mooie goal. En dan wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De eredivisie. En de goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van gisteravond. NAC tegen FC Groningen eindigde gisteren in 2-2 na een ruststand van 1-0... en een voorsprong van NAC van 2-0 zelfs door Verbeek en Perica. Het werd 2-1, een kwartier voor tijd door Giuliano Wijnaldum... en in blessuretijd uit een strafschop nog 2-2 door Michael De Leeuw. Er leek geen veldje aan de lucht voor NAC, maar die wedstrijd duurde net iets te lang voor NAC. We horen verdediger Kees Kwakman, die die later strafschop veroorzaakte. In dit geval wel, ja, dus... Euh, ja, goed... Euh... We hebben de laatste 10 minuten weggegeven. Ja, ik moet zeggen dat Groningen met name de tweede helft wel steeds aandrong. Maar echt hele grote kansen gaven we niet weg. Maar ja, uiteindelijk valt hij dan toch nog die eerste uit de kluts. En, en daarna een terechte penalty. We gaan even naar Ronald van der Geer. Ja, net welk ik wat zit te bladeren in het juist verworven boekje... karakterman Aad Kila kijk ik toch maar eens naar het veld... waar eigenlijk niks gebeurt. En daar is ineens Bojan Kierkic met het balbezit namens Ajax... zo net iets voor het strafschopgebied... combineert hij met Danny Hoese. Uiteindelijk krijgt hij de bal voor zijn rechterbeen... en schiet hem in de uiterste hoek langs Coutinho. En zo komt Ajax zelfs nog op een 4-0 voorsprong... In inmiddels de negentigste minuut van de wedstrijd. We waren blijven steken bij die strafschop... bij NAC FC Groningen in de blessuretijd. De man die, die terecht de strafschop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 bijgeteld. Ajax uh, heer en meester geweest op dit Haagse veld. Dat is wel eens anders geweest. Maar Ajax uh, is in een uh, goede vorm. Dat zagen we al in de wedstrijd tegen Barcelona. En dat zagen we ook vandaag in de wedstrijd tegen Ado Den Haag. Uh, ja, Het is eenzijdig geweest. Vooral in de tweede helft. 4-0. Eén vraagje, Ronald. Ja. Duarte, is dat een experiment in verband met AC Milan? Ja, dat zou, dat zou zeer goed mogelijk zijn. Als linksbeek? Dat gaat Frank de Boer natuurlijk straks uitleggen. Hij uh, heeft zo gisteren wel getraind. Het was heel verrassend. Omdat je normaal zou zeggen. Nou ja, Duarte op het middenveld erbij. En Blind in zijn vertrouwde positie. Uh, als uh, linksachter. Maar uh, dat middenveld, uh, die bezetting. Daar is de Boer natuurlijk zeer tevreden mee. Met, uh, met Serrero, Klaassen en met Blind. Dus het zou heel goed kunnen. dat hij, Omdat hij Duarte wel wil laten spelen. Dat dit inderdaad met uh, de richting uh, Milan een experiment is. En dan zou je kunnen zeggen. Ja, tegen Ado is dat experiment wel geslaagd. Want Duarte haalde een dikke voldoening. Dankjewel. Oké. Okay. We zijn bij Heerenveen Goet Eagles van gisteravond. Dat werd 3-1 nadat Goed met 1-0 voorstond bij rust door Valkenburg. 1-1 Deroon, 2-1 van Anhold en 3-1 Zieg. De uitslag doet anders vermoeden, maar de Eagles hadden wel degelijk een kans om deze wedstrijd winnend af te sluiten. Trainer Foukeboy baalt dan ook. Ja, het meest vervelende vind ik van de avond is uh, eigenlijk goed spelen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 Met twee goals, uh, matchwinner voor FC Utrecht. De 1-1 van FC Utrecht was na de wedstrijd het onderwerp van gesprek in Almelo. Stief de Ridder maakte hens, waarna Jens Storenza, dus de gelijkmaker, binnenschoot. Een doelpunt dat niet had mogen tellen. Herakles trainer Jan de Jonge hierover. Zeker als de goal is zoals de goal was. Dat is natuurlijk helemaal vervelend. Uh, iedereen ziet dat dit een hensbal is. En, uh, we staan weer met lege handen. Tja, Hens of geen Hens. Utrecht-speler Jens Torenstra had er niks van meegekregen. Ja, dat, hoorde, dat heb ik niet gezien, maar ik hoorde die spelers dat wel roepen. En, uh, maar goed, volgens mij was het ook Hens bij mijn vrije trap. Dus, uh, dus dan uh, trekt dat elkaar weer in evenwicht. Utrecht-trainer Jan Wouters is duidelijk in zijn conclusie over de avond. Uiteindelijk denk ik dat... De gelukkigste vanavond wel een beetje heeft gewonnen omdat het van beide kanten niet, niet echt heel goed was. Maar ik ben wel uh, redelijk trots, want we, we missen nogal wat spelers. En de jongens die daarvoor in de plaats komen, die, uh, die doen het uh, prima. Gisteravond Roda JC, FC Twente 1-2. En dit is nu, nee niet, dat was gisteravond, eergisteravond, vrijdag al. Um, dit is dan de stand in de Eredivisie. Ajax staat na de overwinning van zojuist voorlopig aan de leiding... met 28 uit 15. Tweede is Vitesse, één punt minder, maar ook nog een wedstrijd te goed. Die van zo direct. Op de derde plaats staat Twente, ook één punt onder Ajax... maar Twente heeft dus al wel gespeeld. Dan is de nummer vier, AZ, op vier punten van Ajax. FC Groningen ook op vier punten... Dat zijn er 24. Heerenveen heeft er 22, net als Speksvolle. Feyenoord staat achtste met 21 punten. Utrecht negende, ook met 21 punten. Maar wel een wedstrijd meer gespeeld dan Feyenoord. En PSV staat op dit moment op de tiende plaats. Acht punten achter Ajax. Maar PSV gaat zometeen nog wel spelen. Onderin. Heracles met 14 punten. ADO met na de nederlaag van zojuist 13 punten uit 14 gespeeld. RKC heeft er 13 uit 15, staat voorlaatste. En NEC, dat vanmiddag speelt thuis tegen AZ, staat op dit moment nog laatste. En dat zal het ook blijven, want het heeft 4 punten minder dan RKC 9 om precies te zijn. En het programma van vanmiddag, ADO, Den Haag, Ajax, hebben we gehoord. 0-4, uh, om half drie Vitesse-Kambuur, om half vijf NSC-AZ... en strak natuurlijk om half drie Feyenoord-PSV. Uh, de aftrap gaat zo plaatsvinden. Bij PSV ontbreekt Ola Toivonen En vrijdag werd nog bekend dat hij waarschijnlijk gaat bijtekenen bij PSV. Vandaag is hij er dus niet bij. De vraag aan trainer File Q. Waarom? Ja, hij was niet helemaal fit uh, na de wedstrijd van donderdag. Ja, voor deze topwedstrijden moet je wel 100% fit zijn. Donderdag hebben we kunnen zien dat als je dat niet bent en niet het maximale geeft, dan speel je een hele moeilijke wedstrijd. Nou, dus Vandaar dat hij er ook niet bij is. Je bent niet iemand die, die de waarheid niet zegt over het algemeen. Het is echt dat hij niet kan spelen. want We gaan denken, ja, Filip kiest er nu voor om Toy naar buiten de basis te houden. Dat is niet zo. Hij is geblesseerd. Ik zeg ook niet dat als hij hier was geweest dat hij gespeeld had. Maar als je niet inzetbaar bent, dan, en je bent ook niet fit voor zo'n wedstrijd... Dan, uh, ja, dan kun je niet afreizen naar de wedstrijd toe. Als hij fit zou zijn, dan is hij voor jou nog wel een basisspeler. Hij is gewoon een speler voor de selectie. Of een basisspeler is, uh, ja, ja. daarvoor moet je presteren. Iedereen moet dat binnen, binnen het team. Wat wil je vandaag? Uh, Jozef zo'n speel bijvoorbeeld. Betekent dat dat je wat bewegelijkheid wil voorin? Ja, we willen wat meer beweging in de ploeg hebben. Uh, ook vanaf het middenveld, maar zeker ook voorin. Uh, niet, niet te vast... Uh, te vaststaan, maar veel, uh, veel in beweging zijn en uh, ja, dat wil ik vandaag wel zien. Ja, het is puzzelen, hè? Het is, uh, dat proces heb ik het wel eens met jou over. En we hebben het over meetmomenten en begrijp jij dat, uh, dat iedereen wel eens denkt, ja maar proces, uh, wanneer houdt het op of wanneer mag je meten? Ja natuurlijk, dat houdt iedereen bezig en dat geldt voor ons ook. Uh, het is ook al zoeken naar de, naar de balans tussen het vertrouwen geven... en de balans in het elftal vinden waar, uh, ja, waar de draad opgepakt wordt en de klik valt. En, uh, we hebben nu weer een kans om dat uh, vandaag te doen. En, uh, daar gaan we z'n allen keihard voor uh, knokken. Verliezen zou kunnen. Uh, het gaat er dan ook om de manier waarop je zou verliezen. Is dat ook niet iets wat jij gaat meenemen vandaag? Nou, absoluut, maar dat geldt eigenlijk voor elke wedstrijd. Hè. Je, kan, je kan natuurlijk als ploegzijder best een keer een wedstrijd uh, verliezen... maar als je hiervoor alles aan gedaan hebt... Uh, en alles gegeven voor het team... en wij spreken met Krampen, je benen van het veld afkomt... Ja, dan sta je er anders tegen aan te kijken. Dan, ja, als je het gevoel hebt dat er niet tot op de bodem uh, gegaan is... en dat zal zeker vandaag iets zijn wat we moeten leveren... want dat is uh, een van de grote krachten van, uh, van Feyenoord. Dat zei Filip Cocu tegen Joep Schreuder. Over vier minuten is de aftrap. In de Kuip zijn voor ons Andy Houtkamp en Bas En die met welke elf gaan ze het doen bij Feyenoord? Uh, eigenlijk wel redelijk uh, verwacht. wat heet redelijk. Jean-Paul Boetius en Ruben Schaken aan de buitenkanten uh, voorin. En natuurlijk pellen in de spits. Uh, en achterin is Mar Bruno die weer terug. Overigens deze wedstrijd, ik hoef niet te zeggen dat er een goede sfeer hangt. Maar er hangt ook een sfeer zo van, met een gevoel van tussen hoop en vrees. Want de verliezer heeft echt een groot probleem. Nummers 8 en 10 tegenover elkaar in de eredivisie. De laatste keer dat Feyenoord en PSV tegen elkaar speelden. En dat niet een van de twee na minimaal 10 wedstrijden in de top 6 stond. Was in 1958, heel lang geleden. En dat zegt genoeg over deze wedstrijd als je verliest, dan heb je een echt heel groot probleem. En uh, dus staat er heel veel druk op deze wedstrijd. Nou, Feyenoord dus van Ronald Koeman, met de bekende mensen. Uh, uh, Jan Maat natuurlijk er ook weer bij. En Pelle in de spits. Hij heeft al een aantal wedstrijden niet kunnen scoren. En wil uh, dat natuurlijk heel graag doen tegen PSV. En dat PSV dat heeft wel een hele opvallende opstelling, was. Ja, want daar is wat een en ander veranderd. Dat hoorden we zo even natuurlijk ook al van Philip Cocu. Als we het afzetten tegen het duel tegen Ludo Goretz, de Bulgaarse kampioen afgelopen donderdag. Toen PSV voor de zoveelste keer eigenlijk door het ijs zakte. Een zwakke wedstrijd op de mat legde. Uh, daaraan voorafgaand nog even de mededeling. Dat er natuurlijk al wat langer geblesseerden bij PSV op het lijstje staan. Naldum, Park, Matas al weken niet inzetbaar. Willems, daar stond een vraagtekentje boven nadat hij bij het Nederlands elftal van het veld was gestapt. Bij de wedstrijd tegen Japan. Maar... Dat betekent dat hij daar nog steeds lacht van heeft van de botkneuzing in de knie. Want dat was het probleem. En die redt het ook niet om vandaag mee te doen. Maar Toivonen speelt dus niet. Hij is uh, officieel geblesseerd. Dat zal allemaal best. Maar geloof je mij zou hij fit zijn geweest. En eigenlijk vertelde u dat ook wel een beetje. dan had hij 100% zeker niet gespeeld. Want uh, dat was een van de zwakke schakels in het elftal van PSV afgelopen donderdag. Dus Hiljemark, die daarvoor in de plaats stond, had er sowieso ingestaan. Linksbek, omdat Willemsen dus niet redt, uh, is nu weer Tamata. Die was donderdag nog niet fit, maar nu wel. En we dat betekent dat Hendriks gewoon weer op de bank zit. En voorin is het een en ander omgegooid. Want daar hebben we uh, bij PSV vandaag geen Narsing en geen Lokadia. Maar daar staan wel Bakkali en Jozefzoon. Zodat Koku eigenlijk heeft gezegd, ik ga, ja, je mag dat zeggen, kiezen voor bewegelijkheid. En je mag ook zeggen, we gaan counteren. En dan hoop ik maar op de snelheid van die mensen... Voorin, uh, ...die vermoedelijk nog wel veel van posities gaan wisselen, veel gaan bewegen. Op die manier fijn dat ze moeilijk mogelijk te maken. En dat denk ik ook omdat Hiljemark erin staat in plaats van Toyfone... ...dat het middenveld van PSV er nu ook anders uit gaat zien waarbij Maher... En dat wil hij graag echt op tien komt te spelen. En dat PSV dus vandaag twee controleurs heeft. Schaars en Hiljemark. Waarmee dus zeg maar PSV niet met vijf. Maar met zes controlerende defensief denkende spelers het veld in loopt. En dus tegen die vier voorin zegt. Die drie aanvallen zijn maar her. Zoek het maar uit. Ik denk dat dat ongeveer de filosofie is geweest van Filip Cocu, Graf gaat deze wedstrijd tussen de nummers 8 en 10. En dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Vaderlandse Radio. Dat wij integraal verslag gaan doen van de wedstrijd tussen de nummers 8 en 10 van de Eredivisie. Het hoeft niet hoor. Het mag wel. Graag, graag. <laughs> maar er is nog een wedstrijd. Ja, laten we die niet onderschatten. Vitesse staat gewoon bovenaan en ontvangt Cambuur. Richard van der Maade, bekijkt die wedstrijd voor ons. Ja, interessante wedstrijd natuurlijk. Want vorige week zondag speelde Vitesse ook op die dag dus. En moest het ook in de achtervolging. En als het wint staat het voor de derde week bovenaan in de eredivisie meest opvallend voor deze wedstrijd. Je ziet ook hier op de tribune veel mensen naar boven kijken. Vooral op de perstribune is dat het geval. Want er is vanmiddag in de Gelderdoom hoog bezoek aanwezig. Voor het eerst laat hij zich zien. De nieuwe eigenaar van Vitesse is aanwezig. Alexander Szygirinski. Vier weken geleden nam hij de aandelen over van Merab Jordania. Het zou gaan om een zakelijke deal. Want veel is daarover door Vitesse niet naar buiten gebracht. Maar Sikirinski is door een speciaal ingangetje vlak voor deze wedstrijd... zo gaat het verhaal hier naar binnen gebracht. En het is de eerste keer dus dat hij zijn speeltje vanmiddag komt aanschouwen. Hij zit hoog in de nok van het stadion tussen twee mooie donkere dames in... Klapt een beetje op uh, dit moment, terwijl de spelers klaarstaan... die van Vitesse in een kringetje en die van Cambuur leeuwarden onder leiding van scheidsrechter Kuipers... gaan we zo dadelijk beginnen aan deze wedstrijd in de Gelderdand. En zo werd het half drie. Mark Visser met het nieuws. In New York is een metro ontspoord. Verschillende wagons zouden in het water terechtgekomen zijn. Ooggetuigen meldt dat een groot aantal voertuigen van hulpdiensten... op de plaats van de ontsporing is...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 In de afgelopen drie maanden is de file-druk toegenomen, constateert de ANWB. De afgelopen jaren namen de files juist af... maar vergeleken met november vorig jaar stond er 25 meer file. De ANWB wil nog niet spreken van een omslagpunt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie met een afsluiting. Het gaat om de N50 vanuit Emmeloord naar Apeldoorn. De weg is tussen Kampen-Zuid en Knopend Hattemerbroek helemaal dicht. En de oorzaak is een ongeluk. Radio, 1. NOS langs de lijn. De nummer 8 tegen de nummer 10, Andy Houtkamp. 0-0 de stand. En balbezit voor Feyenoord. Bal voor doel, de eerste kans. Oh, hij maait over de bal heen. En hij is Vilena, die uh, een goede mogelijkheid kreeg. Bij de eerste beste goede aanval ook van Feyenoord. Met schaken aan de rechterkant. Die even wordt vastgehouden. En een vrije trap krijgt van Danny Makkelie De scheidsrechter. Negen wedstrijden dit seizoen gefloten. 52 gele. En vijf rode kaarten heeft hij al uitgedeeld. En dat is uh, dik 6 per uh, wedstrijd. Dus staat ons nog wat te wachten. Vrije trap vanaf de rechterkant voor Feyenoord. Die kans van uh, Filena is echt een grote kans hoor. Want hij staat vrij en maait over de bal. Schiet hij op doel. Zit die bal er van zo dichtbij gegarandeerd in zo komt PSV meteen in het begin van het duel in de wordt in de verdrukking. En dat zou dus met deze vrije schop waar Filena overigens ook achter de bal staat een vervolg kunnen krijgen. De bal komt binnen zeilen. Vanaf de zijkant indraaiende bal. Wordt uh, weggekopt. Matthijsen wilde naartoe maar komt er niet aan te pas. Dan komt uh, immers nog wel met zijn voet bij de bal. Maar die staat buiten het strafschop. Wie probeert hem terug te spelen naar Filena aan de rechterkant. Die laat zich door de PSV-verdedigers van de bal zetten. En uiteindelijk is die bal daar dan weg. En moeten de aanvallers van PSV... Het voorin mag gaan uitzoeken. De bal komt eigenlijk per in de post terug. Gekopt wordt het door Rikik. Opgevangen weer door Klaasie. En opgevangen door Boetius. Die dus weer in het elftal verschenen is. Die aan een klein dribbeltje begint. Dan de bal moet terugspelen naar Martens Indy, Op zijn hakken wordt gelopen door Arias. En een nieuwe vrije schop voor Feyenoord in het begin van het duel. Twee minuten zijn we onderweg. Ruim. En eigenlijk heeft die bal alleen nog maar op de helft van PSV gelegen. En nu ook dus met de vrije trap waar Klaasie zich mee gaat uh, bemoeien. Hij staat achter de bal. De bal ligt precies op de helft van de helft van PSV. En dus gaat Klaasie de bal weer met het rechterbeen vanaf de linkerkant scheppen in het doelgebied. Daar komt de bal naar Immers en daar wordt de bal gekoopt door een PSV'er. Levert de eerste hoekschop op voor Feyenoord. Het is duidelijk wat Feyenoord wil. Snel bloed zien door middel van druk zetten richting het doel van Jeroen Zoet. En nu moet dat dus gebeuren via de hoekschop vanaf de linkerkant via Klaasie met het rechterbeen. Ja, daar staat Boetjes nog wel dichtbij voor een korte variant. Maar ook Jozefsoon houdt een oogje in het zeil. Dat is misschien niet de verstandigste oplossing. Hij loopt nu ook weg, Jozefsoon. En dan gaat de bal voor het doel komen. Wordt weggekopt door PSV. Eigenlijk zonder al te veel problemen. Toch maar weer ingebracht. Dan moet Bruma met het hoofd de rest doen. Dat doet hij overigens goed. Dan valt de bal voor de voeten van Jozefsoon. Bakalli is vandaag de spits dus bij PSV. Die kiest nu positie. En vanaf de zijkanten zal hij dan moeten worden bediend door of Jozefsoon of De Pai. Maar uh, zo kies je eigenlijk voor iemand die vooral snel is. En natuurlijk onwaarschijnlijk handig. In de punt van de aanval. En dat is zeker als de wedstrijd zich zo ontwikkelt. zoals nu in het begin. Namelijk Feyenoord dat drukt. En je moet dan maar gokken op uitbraken en counters. misschien niet zo'n slechte filosofie. Balbezit voor Feyenoord via Matthijssen. die kijkt en zoekt. en heeft gezien dat er wat beweging is aan de rechterkant. Daar gaat de bal ook naartoe. Schaken kan er niet bij komen. Het uitverdedigen is van Tamata. maar uitverdedigen is het niet echt. Het is wegtrappen. Waardoor Feyenoord via Klaas. Die de bal makkelijk weer terugkrijgt. Klaas die kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Matthijssen links van hem. heeft de bal in de middencirkel gekregen. Gaat nu. Oversteek op de helft van PSV. Bal naar buiten naar Boëtius. Boetjes tussen twee man. Met Vilena bij zich speelt de bal op Vilena. Vilena met Schaars. Ze tikt de bal tegen Schaars aan. Bal over de zijlijn. En dan mag Feyenoord gaan gooien. PSV in november niet gewonnen. Dat is ook opvallend. En nu een overtreding van Bruma. En Bruma moet uitkijken. Ja, die krijgt een gele kaart. En dat betekent dat hij de volgende wedstrijd tegen Vitesse er niet bij is. Want hij stond op scherp. En al heel vroeg in de wedstrijd de centrale verdediger van PSV. Die van Makkerli. En ik zei het al. Snel geeft hij gele en rode kaarten Makkerli. En Bruma krijgt al meteen geel. En dat binnen vijf minuten van de wedstrijd Feyenoord-PSV. Dat kan een stempel drukken op de rest van de wedstrijd. En dan staat er ook nog de vrije trap met Klaasie. Afgelopen donderdag uit het veld gestuurd natuurlijk in Bulgarije. Met twee keer geel. Dus het is niet zijn week voorlopig van Jeffrey Bruma. Die hier weer eens in Rotterdam kan bekomen buurten, Maar uh, geen prettige start kent. Vijf minuten op de klok. 0-0 Feyenoord PSV. Nog wat duwers en trekkers weg uh, uit elkaar gehaald door de scheidsrechter. En dan kan Klaasje de vrije schot nemen. Veel beweging in het stafselgebied. Balko bij de tweede paal. Daar is de Oeh! vrij. Wat staat hij vrij? Dat is flauw. En zo bedoel ik het helemaal niet. Maar als je de naam al mee hebt. Dan zou ik dat toch een extra reden achter. Om deze verdediger van Feyenoord toch een klein tikkeltje beter in de gaten te houden. dan zou ik bij PSV hebben gevoetbald. Want hij uh, loopt zomaar weg. Bij Hiljemark, denk ik, dat zou dan de bewaker geweest moeten zijn. Maar die was in geen velden of wegen te bekennen. De keeper komt wel zoet, maar raakt eigenlijk de bal ook niet. En de vrije kop dan, terwijl hij eigenlijk net een heel klein tikkeltje al te ver in de lucht hangt. De bal ruim over. Inmiddels, na twee radioherhalingen, is de bal weer op de middellijn. En heeft PSV hem alweer verspeeld ook aan Feyenoord. Dat voor de zoveelste keer een overtreding heeft moeten maken, PSV. Wat allemaal aangeeft dat Feyenoord absoluut... Zonder enige twijfel de bovenliggende partij is in de eerste zes minuten van deze wedstrijd. PSV staat nu al onder druk in de kuip. En de vrije trap is genomen op Jamaat Janmaat probeert te kaatsen met Pelle. Pelle nog altijd bal balbezit. Speelt de bal naar buiten. Naar Schaken. Schaken met tegenover zich Tamata. Brengt de bal voor het doel. Wordt weggekopt. Maar Feyenoord zit er uitstekend bovenop. En meteen is er weer balverlies van PSV. Is het Janmaat die de bal naar voren speelt. Maar dat is geen goede bal. Bal gaat over de achterlijn. En Jeroen Zoet mag dus de bal weer in het spel gaan brengen voor PSV. Dat uit de laatste vijf wedstrijden. Twee punten heeft gehaald en uh, ja, dat is natuurlijk uh, heel magertjes. En ook nu in de eerste zes minuten van deze wedstrijd flink onder druk staat. De wedstrijd die nog altijd op 0-0 staat. Maar hoe gaat het met koploper Vitesse, Richard van der Made? 0-0 nog. 6,5 minuut zijn we onderweg in de Gelderdoom. Cambuur. het balbezit op dit moment rond de middenlijn. Bij Cambuur. geen hemmende centrumspits. En ook de topscorer van de Friese club. Hij is er niet bij vanwege fysieke klachten. Had daar de afgelopen week al wat last van. En Lodeweges vond het de trainer van Cambuur niet verstandig om hem op te stellen. Vervanger als centrumspits nu is Paco van Moorsel. Eigenlijk een aanvallende middenvelder. Maar vandaag staat hij dus iets dieper bij de ploeg uit Leeuwarden. Vitesse heeft nu de bal aan de rechterkant van het veld met Van Aanholt. Kort terug naar Van der Heijden. Die verslikt zich en dit is een mogelijkheid voor Cambuur. Via Van Brakel aan de rechterkant van het veld. Bal gaat dan naar het centrum. En dan wordt er door Van Moorsel uiteindelijk geschoten. Van ongeveer 17, 18 meter van het doel. Daar had wat meer in gezeten voor Cambuur. Terwijl Veldhuizen zijn spelers nu naar voren schreeuwt. En is het Leerdam die inmiddels alweer de middenlijn is overgestoken. Leerdam die terug is na een schorsing. Ontbrak vorige week in Deventer. Toen Vitesse heel weinig problemen had in die hectische wedstrijd. Tegen Goa Eagles won met 3-0. Maar wat gebeurt er vanmiddag nu er toch opnieuw weer druk staat op de ploeg van Peter Bos. Het is Atsu nu in balbezit. De kleine Ghanese het zichzelf wat moeilijk. Paast de bal dan terug naar Van der Heijden. En Van der Heijden dan weer naar Kasia. Het gebeurt allemaal in de achtste minuut van de wedstrijd. Vitesse de laatste drie wedstrijden. De volle winst. En Cambuur dat heet ook vorige week prima zaken door te winnen van NEC met 2-1. Waardoor het toch weer naar boven klom. e plaats. Het verschil met Vitesse is 12. Punten. Er is nog niet zo heel veel gebeurd in de eerste tien minuten van deze wedstrijd in Arnhem. 0-0, Vitesse-Kampuur. Terug naar de Kuip, Feyenoord, PSV, Andy en Bas. Acht minuten onderweg, ruim. Feyenoord 0, PSV 0. Maar de ploeg uit Eindhoven moet alle zeilen bijzetten om deze openingsfase waarin Feyenoord furieus geopend is... Zonder uh, al te veel kleerscheuren te doorstaan. Het heeft de uh, beste kansen opgeleverd voor de Rotterdammers. Al voor Filena en De Vrij. Zo even nog een schot van Boetjes. Hoewel dat niet al te veel om het lijf had. Terwijl Hiljemar nu probeert te combineren. Maar bij PSV staat iedereen weer stil. Dat betekent dat De paard die de bal had willen aannemen. zich daar de kaas van het brood laat eten. En zo is het eigenlijk in het begin van dit duel continu. Feyenoord is beter bij de les. Is feller. Is agressiever. En is geconcentreerder. Matthijs, een schitterende opening. Zegt naar Boetjes. Die legt de bal voor het doel klaar voor Pellen. Maar dat was doorzien door Rick Kiek. Maar de wijze waarop de PSV-verdediging, en dat mag Arias zich aanrekenen... zich eigenlijk beet laat nemen door een paas van achteruit van Matthijs. Hoe goed die bal ook was. Dan moet je als verdediger weten dat Boetius van buiten naar binnen komt. En dat de bal daar kan komen. En hij was in geen velden of wegen te bekennen. En voor de zoveelste keer is Feyenoord dreigend en gevaarlijk. Slechte bal van Vilena. Maar Matthijsen krijgt hem nog onder controle. Speelt de bal naar Immers. Immers nog steeds op eigen helft. De bal, de bal naar Vilena. Vilena, aardige beweging. Stuurt Stijn Schaars het bos in. En opent naar de rechterkant. Maar die bal is niet goed. En komt wel op het hoofd terecht van Jan Maat. Maar de bal gaat, zeilt wel over de zijlijn. Over de dugout van Feyenoord. Waar zowel Koeman aan de zijkant buiten zijn dugout staat als Koku. Om zijn ploeg toch op die manier nog wat aanwijzingen te kunnen geven. Met balbezit voor Feyenoord. ...via Joris Matthijs, een prachtige dat op Boetius. Nu houdt hij het wat dichter bij huis naar Vilena krijgt hem terug van Vilena. maar het is in die vraagt Maar de bal gaat helemaal terug naar Erwin Mulder... ...die nog geen PSV er in zijn buurt heeft gezien. En de bal naar voren speelt. Goede actie van Schaken naar Pelle. Pelle naar de opkomende Jamaat wilde ik zeggen. Maar hij slaat Jamaat over en speelt hem op Klaasie. Klaasie even breed naar Matthijs. Ja, Feyenoord heeft het balbezit en zoekt de mogelijkheden naar voren. PSV, wat dat betreft, alleen maar aan het verdedigen. Stand. Feyenoord dus de baas. matthijs met een paas richting het stadsgebied. Pellen met de borst aangenomen. Immers kan er net niet bij. Wil de bal controleren op 25 meter van het doel. Lukt niet. Lukt wel op 30 meter van het doel. Dan staat hij er ook nog met zijn rug naartoe. En moet hij kiezen voor een andere weg. Dan dat hij zich aanvankelijk zou hebben voorgenomen. Dan komt Jan Maat in bal bezitten, 1-2. Met Filena behoort dan tot de mogelijkheden. Maar Jan Maat krijgt de bal niet terug. Daar onderschept de PSV verdediging. Waarbij Tamata nu uitverdedigd. En voor de zoveelste keer. In dit geval schaars van de bal gezet door Immers. Voor de zoveelste keer wilde ik zeggen is Feyenoord feller in de duels. Maar nu wordt er een overtreding bij gemaakt. En krijgt PSV een vrije schop. Want Feyenoord heeft wel de neiging. omdat dat is nu al de derde keer. Om af en toe wel een beetje over het randje te gaan. Niet op een beestachtige manier. Maar wel net iets te fel. Maar nu levert die uh, agressiviteit. Weer heel makkelijk bal We zitten op voor Martis Indy. Die het been wel laat staan. Daar waar Joostens het eigenlijk niet durft in het duel. En zo krijgt Feyenoord de bal alweer terug Koeman kan. In zekere zin rustig achterover zitten in dit begin. Omdat hij het gevoel heeft dat het allemaal zijn kant op draait voorlopig. Koku zal, denk ik, hoewel dat van, ons, van onze kant vanaf de overkant moeilijk is te zien, wat onrustiger op zijn stoel aan het dippen zijn. Bal bezit voor Feyenoord, terwijl de bal aan de rechterkant is bij Schaken. Schaken speelt de bal op Jammaat. Maar Jammaat gaat op de bal staan en raakt hem dan kwijt. Kijken of in de omschakeling TSV het snel kan. Nee hoor. Meteen is het plaatje die er tussen zit. Maar Jammaat ligt nog op de grond. En dan maakt plaasje een overtreding. En die gaat daar nog hard liggen, terwijl Jammaat pijn aan de zij heeft, aan de heup. En uh, nog steeds op de grond ligt Klaasie en Bakali uh, weer vriendjes zijn. Even een handje aan elkaar geven. Ja, dat is een rare beweging van Jan Maat, uh, zie ik in de herhaling. Die uh, op de bal ging staan en daarbij uh, iets verdraait in de heup. En het is te hopen voor Ronald Koeman en Feyenoord. Terwijl een uh, uh, overleden fan wordt gehuldigd met een heel mooi groot spandoek. En er applaus is van het publiek op de achtergrond. Uh, is uh, het spel nog even stilgelegd. Ik zie ik al mensen warm lopen. Ik denk dat het John Gosens is. Die eventueel moet invallen als, als het niet gaat met Jammaat. ja, Goosens loopt daar wel in ieder geval warm. Maar ik zie ook Jammaat weer staan en uh, lopen. Dus uh, ligt het spel even stil bij 0-0 stand. Richard van der Maden kijkt naar Vitesse Kambuur. En wat wil Peter Bos? Die wil meer doelpunten. Een productiever elftal. Hoe gaat het? Nou, tot nu toe niet geweldig. Vitesse maakt in de beginfase 12 minuten zijn we bezig. 0-0 de stand, toch behoorlijk wat foutjes. Het publiek gaat er nu wel achter staan. En wat ook opvalt in de beginfase is dat Cambuur zeker durft te voetballen. Dat is in een aantal uitwedstrijden toch wel eens anders geweest. Daar doet Cambuur het ook niet al te best. Nog maar twee puntjes behaald, Geen overwinning dus nog op vreemde bodem voor Cambuur en Vitesse. Dat heeft het in de eerste 12, 13 minuten vrij lastig. Het is nu Kasia in de middencirkel. Paas de bal naar Van der Heijden. Van der Heijden dan weer terug naar Kasia. Ja, vorig seizoen waren er natuurlijk vooral de doelpunten van Wilfried Boni. Nu zijn het meer spelers die scorend vermogen hebben. Havenaar is een aardige centrum. Spits, maar is niet de killer die Boni natuurlijk vorig seizoen was. Nu komen de goals vooral van links buiten Piazon. Hoewel die er ook een aantal al heeft gemaakt uit een strafschop. Maar dat is toch wel een verschil met vorig seizoen. Dat de doelpunten bij Vitesse gemaakt worden door veel verschillende spelers. Van der Heijden heeft de bal verzorgd de opbouw bij Vitesse. Maar moet terug omdat alles vaststaat. Paast de bal daarna aanvoerder Kasia. En zo zit er weinig tempo in het spel van Vitesse. Is het allemaal zeer onzorgvuldig? Staat Cambuur goed opgesteld? En is het van de kant van Cambuur tot nu toe. Zeker een behoorlijke wedstrijd. Kwartier zijn we bijna bezig in de Gelderdoom. Er is nog niet zo heel veel opwindends gebeurd. Feyenoord PSV. Feyenoord maakt de beste indruk. Pas. Ja, zonder twijfel. Het is nog wel 0-0. Maar Feyenoord ligt boven. Is gevaarlijker, dreigender. Is uh, geconcentreerd. Terwijl Jan Maat nu van afstand gaat schieten. Nou, dat scheelt niet zoveel. Hij doet het met links. Maar daarvan weten we inmiddels ook wel dat hij dat kan. Die bal is dan onderweg nog aangeraakt ook. En levert Feyenoord dan de tweede hoekschop op. Maar voor de zoveelste keer wordt dat doel van Jeroen Zoet onder vuur genomen. En voor de zoveelste keer straalt Feyenoord er zo'n onverzettelijkheid uit. En straalt PSV eigenlijk meer uit... Dat ze het allemaal best eng vinden om hier te zijn. En dat ze het gevoel hebben dat het allemaal nog lang niet zo lekker gaat. Nou, dat gevoel klopt wel. Ja, je merkt het ook aan de supporters. Die achter het doel van Jeroen Zoet zitten. De psv meegereisde supporters. Die hoor je ook uh, amper. De bal voor het doel bijna bij. Matthijs, ze wordt met moeite weggewerkt. En dan weggeramd weer uit de verdediging. Door, uh, wie was dat? De Mata, denk ik. en uh, Opgevangen door Feyenoord door Martens Indi. Ja, Feyenoord is echt de bovenliggende partij. En uh, uh, is het, uh, het was trouwens de paai die helemaal aan de hand aan de andere kant van het veld stond om die bal weg te rammen. Maar nu is het schaken weer voor Feyenoord aan de rechterkant. Speelt de bal binnendoor richting Immers. Immers kan niet in balbezit komen. En dan uh, is het uh, PSV dat moet uitverdedigen. Maar ja, Immers zit er bovenop, maakt wel Hens. Dat heeft de grensrechter gezien en dus krijgt PSV een vrije trap. Nee, Immers weet het ook wel dat hij de bal tegen de hand kreeg. Vrije trap voor PSV. Maar wat heeft PSV het moeilijk in het eerste kwartier van deze wedstrijd... waarin het nog wel altijd 0-0 staat? Ja, wat ik zo even zei, dat zeg ik dan nog maar, is dat Feyenoord het enige probleem eigenlijk heeft dat het zich wel eens vergalopeert door iets te agressief de duels in te gaan. Dan heb je misschien wel een beetje pech ook met deze scheidsrechter, die eerder dan zijn collega's geneigd is om te fluiten. En wat we al eerder constateerden, ook deze competitie in ieder geval bewezen heeft, vrij snel geneigd is om ook met kaarten te strooien. Uh, je kan ook een scheidsrechter treffen die wat uh, meer zegt, laat het allemaal maar gaan. Daar zou Feyenoord baat bij hebben gehad denk ik vanmiddag. Want nu mag het nog af en toe waar Feyenoord denkt dat het wel zou moeten mogen. Mag het niet. PSV heeft de bal en dat duurt zowaar wat langer dan een... Seconde of 20, want dat is PSV eigenlijk ook nog niet gegund vanmiddag. Het gebeurt wel allemaal op de eigen helft. Terwijl Rekiet nu achtervolgd wordt door Pelle. En de bal kwijt kan bij Tamata aan de linkerkant van het veld. Dat gebeurt allemaal op de PSV-helft. Onder druk gezet door schaken. Bal terug naar de keeper. Zoet rand van het strafschopgebied. Feyenoord wil daar niet te veel druk zetten. Toch gek genoeg opent zoet met een lange bal naar Arias. Die komt er met een gelukje nog voor de voeten van Jozefzoon. En dan gaan we na 16 minuten voor het eerst naar de andere kant kijken. Die zou er een stijve nek van krijgen met de balkom voor de goal. En Bakali komt er nog bijna bij ook. Voor het eerst dat het daar dreigend is. Het levert geen kans op. Maar dreiging was er voor het eerst aan die kant. Maar de bal is wel weer in uh, BSV uh, bezit gekomen. Na een, uh, wilde trap van Boetius is het Rekiek die uh, oversteekt. En op de helft van uh, Feyenoord is gekomen. Bal in de diepte. Heel hard. Maar komt net niet bij de paai. Die probeert uh, de bal nog uh, uh, uh, aan te raken. Gelukkig voor hem niet met zijn hand. Want die hand ging er wel een beetje naartoe. En anders zou het opzettelijk hens zijn geweest. En misschien wel een gele kaart. Want Makkelie is daar heel uh, makkelijk in. Eh... Uh. Moet ook zo met zo'n naam. Het is uh, in ieder geval de doeltrap voor... Uh... Oh, hij heeft toch een hengsbal geconstateerd, de heer Makkelie. En uh, nu zegt hij, neem een vrije trap maar tegen Erwin Mulder. En Mulder heeft de bal getrapt. Gaat richting Immers. Immers in de lucht uh, afgetroefd. En dan uh, de vrij die de bal weer binnenhoudt. Nou net niet, want de bal is over de zijlijn gegaan, zie ik, aan de grensrechter. En dus mag PSV gaan gooien dat voor het eerst de afgelopen twee minuten... een beetje onder de druk van Feyenoord vandaan is gekomen. En zelfs in de buurt is geweest van Erwin Mulder. Koku heeft zijn duckout uit om nog wat aanwijzingen te geven als het allemaal zeg maar nu voor zijn neus gebeurt. Daar aan de linkerkant bij PSV. Een korte combinatie en de bal dan toch maar weer teruggespeeld. Die komt dan helemaal achter Riquiek terecht, zelfs nog zodat Zoet zijn strafstofprobied uit moet lopen. Om de bal weer in de richting van zijn verdediger te trappen. Riquiek en Bruma naast elkaar. Bal breed, dat kan. Immers en Pelle komen nu lopen. Er wordt gewezen door Immers, die nu boos zal zijn als hij omkijkt dat het niet gebeurt. Dat er dus niemand doorloopt op schaars. Dan is hij automatisch aan Moet immers daar weer achteraan en is PSV alweer weg. Via, nou ja, alweer weg is PSV een keer weg. Via de paai en aan de rechterkant van het veld nu Arias die mee is. Dan gaat de bal weer terug naar Maher. Die komt met een dribbeltje. Moet vanaf de rechterkant nu een voorzet geven. Bal stuit af op de voeten van de meeverdedigende Boetius. PSV hoopte op een hoekschop. Zo dicht bij de cornervlag, Maar het wordt een ingooi. Aan de rechterkant van het veld, drie meter van de cornervlag vandaan, is het de inworp van Arias, de Colombiaan van PSV. Gooit de bal in de voeten van Depay. Depay, mooie bewegingen, want dat kennen we wel van hem. Maar dan komt hij ook Martins Indi tegen. Maar het was een mooie beweging, zoals Depay langs zijn eerste man kwam. En dan komt hij die hele grote, grote brokker niet tegen. En dat is Martins Indi die de bal over de zijlijn heeft gespeeld. Inworp ondertussen genomen. Hilje Mark verlegt het spel via Rikiek naar de andere kant, naar de linkerkant. PSV herstelt zich wat van een. Lastige openingsfase. Na nu 18 minuten bij 0-0 stand is er wat meer bal bezit voor de ploeg uit Eindhoven. Gebeurt het ook zo af en toe, eens op de helft van Feyenoord? Dat hebben we eigenlijk in het eerste kwartier niet gezien. Dat kan gecombineerd worden ook. De paai, schitterende beweging. Weer balletje strafgebied binnen. Net niet meegenomen door Jozef Uitverdedigd door Feyenoord via Klaasie. Pelle, kaart. Klaasie wil ineens pasen naar de lopende is aan de linkerkant. Maar daar is Arias goed meegelopen. En zo krijgt PSV de bal weer rustig terug. En kan de ploeg uit Eindhoven nu nogmaals naar echt een lastige openingsfase. Waarin Feyenoord niet alleen dreigende was en de bal had. Maar ook via Filena, De Vrij en Jan Maat. Laten we zeggen, twee behoorlijke en een halve kans heeft gekregen. Moet Feyenoord nu ineens wat naar achteren. Mark met Bakali De combinatie mislukt omdat Bakali wil wegdraaien. De bal verspeelt. Die wordt weer opgepikt door Schaars. Schaars aan de linkerkant uh, wordt opgejaagd door Immers. Een bal via Immers over de zijlijn. Ja, we hebben wel gekscherend gezegd. Nummer 8 tegen nummer 10. Wat natuurlijk een feit is. 21 punten voor Feyenoord. 20 punten voor PSV. En Ajax na die overwinning uh, met de wedstrijd meer gespeeld. Op 28 punten. Dus zo groot is dat verschil natuurlijk niet in deze competitie. Met balbezit voor Bruma. Bruma bal naar de rechterkant. Naar Jozef. Die kan hem meteen doorspelen op Maher. Doet dat niet. Speelt de bal terug naar Arias. Arias kijkt. Uh, wil in eerste instantie Rikica spelen, maar die, wordt, die weg wordt afgesloten door Pelle. En dan via Bruma gaat de bal naar Hiljemark. Hiljemark, bal de diepte in naar de rechterkant. goede paas op Maher. Maher, oh, buitenom komt Arias. maar Maher trekt naar binnen. Hij moet nu gaan paasen. Doet dat op Jozefsoen. Jozefsoen probeert te draaien en probeert hem mee te geven. Doet dat goed. En daar is zomaar de 1-0 ook nog. Adam Maher. Hij scoort zijn eerste doelpunt van dit seizoen. En hij scoort tegen de verhouding in. Maar we zeiden het al, het eerste de kwartier wel voor Feyenoord. Maar de laatste vijf minuten zijn gewoon voor PSV. En dat resulteert in een doelpunt voor PSV. Na nou, een mooie aanval via Zoon. komt de bal bij Maher. En hij tikt heel droog, maar heel subtiel de bal langs Erwin Mulder. En zo leidt PSV in de Kuip met 1-0 tegen Feyenoord. Ondertussen in Arnhem, Vitesse, Cambuur. En Richard, als je de beelden van de tribunes ziet... dan denk je ook vandaag weer... Vitesse krijgt er niet echt fans bij hè, nu ze zo goed gaan. Nee, dat is een probleem inderdaad waarin bij de Arnhemse club heel veel over gesproken wordt. Hoe krijgen we dat stadion nu toch eindelijk eens vol? En dat is inderdaad nog steeds niet het geval. Nu Vitesse bovenin, serieus bovenin meedoet en vanmiddag ook weer op kop kan komen in de Eredivisie. Maar met name de tribune Tegenover de hoofdtribune, de lange zijde, daar, daar zie je altijd toch weer heel veel lege plekken. Tien jaar geleden toen Vitesse voor het laatste bovenaan stond onder Ronald Koeman. Toen zaten er een aantal weken lang zo'n 25.000 toeschouwers. Toen zat het dus ook bijna helemaal vol hier in de Gelderdome. Maar de laatste jaren is dat absoluut niet het geval geweest. En dat ziet ook de nieuwe eigenaar die vandaag dus voor het eerst aanwezig is. Alexander Shigirinsky, geflankeerd overigens door Marina Granovskaya. Vanuit Chelsea heeft zij hele korte lijntjes met de Vitesse-directie. En het schijnt zelfs dat ze niet zo heel veel vraagt aan Vitesse. Maar vooral heel veel beveelt. Zo gaat dat tegenwoordig in de positie waar Vitesse zich in bevindt. Maar Sikirinski die dus vandaag aanwezig is. Ziet dat Vitesse stroperig veldspel laat zien. Het loopt absoluut niet. Cambuur zit er heel kort op vaak. En heeft de meeste dreiging tot nu toe gehad in de eerste 22 minuten van deze wedstrijd. 0-0 dus de stand aanwezig wijzigen nu van de beide coaches van Lodewegers en van Bos, die duidelijk niet tevreden is over het spel van Vitesse tot nu toe in de eerste helft. Kasia paast de bal dan naar de linkerkant. Daar staat Van der Heijden. Van Moorsel komt dan naar de bal toe. Vandaag de spits bij Kambuur. En dan een hoge bal richting Havenaar. Het zegt ook iets over het spel van Vitesse dat er veel lange ballen worden gespeeld. Bal Balverlies nu bij Prupper op het middenveld. Maar dan ook slordig uitverdedigd door Kambuur en via de hand. Maar het mag doorgaan, zegt Kuipers. Mag Kambuur toch weer verder met het aanvalspel. Nu misschien een aardige actie. Aan de rechterkant van het veld. Met de snelle Lukoki in duel met Van Aanholt Paast de bal dan naar de linkerkant. Maar dan is er ook bij Cambuur weer balverlies. Gaat het terug. En is zijn we inmiddels halverwege. De eerste helft in Arnhem. En staat het tussen Vitesse en Cambuur nog steeds 0-0. Feyenoord is aan zet, Thuis tegen PSV. En die en Bas. Ja, want 0-1 tegen de verhouding in. De goal van PSV op naam van Maher. Dat is de eerste die hij maakt voor PSV. Daar moet je bij zeggen in de competitie. Want in de... Beker heeft hij er al wel in achternaam. Of de Europacup was dat. Maar in de competitie is het de eerste. Dat vieren die ook nog wel uitbundig. Daar was in de Kuip verder niemand zo enthousiast over. Behalve de eigen fans van PSV. Maar die zaten helemaal aan de andere kant van het stadion. Dus die hebben dat niet gezien. Maar ja, de eerste keer dat PSV op doel schiet is Draak. En Feyenoord moet inderdaad antwoord verzinnen nu. Filena wil naar een bal toe die hij meekrijgt van Pellema. glijdt weg op de 15e, 16 meter van de goal. Daarmee is de kans verloren. Boetius en Martins Indy zorgen ervoor dat het balbezit voor Feyenoord wel blijft. En Boetius dreigt nu de bal via Arias over de zijlijn. Terwijl Matthijssen rondom het doelpunt van Maher geblesseerd is geraakt aan zijn knie. Even verzorgd is buiten de lijnen. Wel weer het veld is ingekomen. Maar ik vraag me af of dat goed blijft gaan. Want hij heeft er duidelijk, jongens een last van. Met balbezit voor PSV. Omdat de bal over de zijlijn is gegaan. Via Boetius. En dan heeft de tactiek van uh, Cocu toch gewerkt. Met uh, kleine mannetjes uh, rond de Vrij en Matthijssen. Want je zag het. Uh, de actie van Jozefsoen was gewoon goed. Waarmee hij in dit geval Maher alleen voor de keeper zetten. En Maher gaf dat een gevolg met de 1-0 voor PSV. PSV dat de vrije trap krijgt. Via Schaars genomen op Hiljemark. Hiljemark bal naar de linkerkant naar Tamata. Tamata even terug naar Rick Rikiek uit de jeugd van Feyenoord. Daarna Manchester City. En dus PSV in zijn oude stadje is hij hier gekomen. In zijn oude stad is hij gekomen, teruggekomen met PSV. En leidt dus met 1-0 na een minuutje of 25 20 spelen Met balbezit voor Jeroen Soet. Ja, Het merkwaardige is over oud is gesproken aan PSV-kant. Wijnaldum, nog altijd geblesseerd. Die maakte al vier goals in die wedstrijden dat hij nog wel meedeed. Dat voelt al alsof dat een mensenleven geleden is. Faal ze meteen nog even afmaken. Want Feyenoord ontsnapt via schaken. De bal van de rechterkant moet voorkomen. is wacht, maar de bal komt in de handen. Omdat hij onderweg nog wordt aangeraakt van Zoet. Maar die Wijnaldum is met zijn vier goals en die doet dus echt al weken niet meer mee. Nog altijd de clubtopscorer van PSV. Dat geeft wel aan hoeveel moeite heeft PSV heeft dit seizoen om goals te maken. De mensen die in het veld staan bij PSV, de basis. Alle goals die zij samen maakten, dat zijn er negen. Pelle maakte er eens een eentje, tien. Ja, en het leuke is ook dat PSV. in de eerste 14 wedstrijden. 25 doelpunten maakte om daarop aan te haken. En vorig jaar, in dezelfde periode, na 14 wedstrijden. hadden ze bijna het dubbele. 49, dat zegt ook genoeg. Een slordig balverlies van PSV. De bal uh, moet dan voor het doel komen. Maar dat is een slechte bal van Schaken. De bal gaat wel over de zijlijn. Maar Pelle irriteert zich aan de bal van Schaken. die helemaal vrij staat. vanaf de rechterkant de bal voor kan geven, en moet geven. En uh, het niet goed doet. Maar ja. Dat uh, gebeurde wel vaker met schaken de afgelopen weken. Dermate dat hij zelfs uh, af en toe buiten de basis wordt gehouden. Immers heeft de bal, brengt de bal voor het doel. Goede bal, Pelle komt de bal naast en over. En dat uh, is jammer voor Feyenoord. Dit was een mogelijkheid, geen grote kans. Want Pelle werd goed gehinderd. En uh, Zoet mag de bal weer in het spel gaan brengen. PSV leidt met 1-0. Ja, de irritatie bij Feyenoord zo even is begrijpelijk. De boosheid aan PSV-kant ook. Waarbij Zoet blijkbaar na een misverstand met zijn verdedigers de bal zomaar bij Feyenoord inlevert. En dat was dan de aanleiding tot de mogelijkheid van pellen in zekere zin. Zo staat het aantal mogelijkheden voor Feyenoord inmiddels op 4. Waarbij er twee grote waren. Laten we zeggen twee halfjes. Staat het aantal kansen voor PSV op 1. Maar u weet, kansen worden niet uitbetaald. Goals wel. PSV scoorde uit die ene kans via Maher wel. Feyenoord deed het nog niet. Zo is het 0-1 na een klein half uur. Als Jan Maat de bal naar voren trapt, pel op de lucht in gaat. In het duel met de Rikiekser, zeilen allemaal onder de bal door. Die wordt opgepikt, een meter of wat verderop, door Bruma. Die opent naar de linkerkant van het veld. De paai, bal aangenomen. Stijlveld op zijn voet wilde dan in één keer langs bij Jan Maat. De twee hebben elkaar wat leren kennen bij het Nederlands elftal. Ze zullen elkaar vermoedelijk dan nog wel wat vaker gaan tegenkomen. Ook zo de komende periode. En tijdens het wereldkampioenschap. Terwijl Hilje nu op de middenlijn verzeild raakt. in een grondgevecht met Klaasie. Waarbij er uiteindelijk door de PSV een overtreding is gemaakt. De bal nog even wordt. Weggetrapt. En dat levert dan de man die dat doet. Tamata, geel op. Nee, dat houdt dan de scheidsrechter op zak. Tamata moet zich wel melden. En zegt nu, ik heb gefloten. Dan moet je niet meer de bal wegtrappen. Want anders... Ja, dan krijg je hem. En hij heeft er pas één gegeven in deze wedstrijd. En het gemiddelde is zes. Dus hij heeft er nog te aan. De heer Makkely... Uh, maar zover zijn we gelukkig nog niet. En balbezit is voor Feyenoord. Met Joris Matthijssen die weer uh, voor zover dat mogelijk is kwikfit kweek, kweekfit is. En de bal naar voren speelt richting uh, Pelle. Pelle bal wel... Koppend, alhoewel koppend, ging met de schouder. Maar toch, balbezit voor Vilena. Vilena halverwege de helft van PSV. Speelt de bal naar Boetjes. Mooie 1-2 met Boetjes. Krijgt hem dus terug, Vilena. Villena haalt de bal even achter de stam mee langs. Maar vindt dan Arias op zijn weg. En dan wordt de bal met heel veel moeite over de zijlijn gespeeld door uh, PSV. Wilde ik zeggen, maar nee, zegt uh, de Tamakkeli. De bal is onderweg aangeraakt door een Feyenoorder. En dus mag uh, uh, PSV gaan gooien. Diegenen die op het uh, wereldse nieuws van drie uur zitten te wachten, moeten even Wachten een kwartiertje ongeveer tot de rust van deze wedstrijd Feyenoord-PSV. Want uh, dan zal het nieuws worden uitgezonden. Uh, stand 0-1 bij Feyenoord-PSV na dan, een klein half uur. bal is het Zoon. Die wordt uh, tegen de vlakte geholpen door Martijsen. Daar wordt voor gefloten. Martijsen is boos. Het gebeurt denk ik met name omdat de grensrechter daar zijn vlag omhoog steekt... En dat het moment is dat Scheidsrechter en Mackely zegt dan fluit ik hem maar voor. Vrij schot PSV, maar herachter de bal. Maar die gaat achteruit. Omdat er ook helemaal niemand voor dat doel staat. Met alle kleine bewegelijke aanvallers heeft dat ook geen zin. Je moet het voetballen doen, denkt PSV. Nu Bakalij aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Wordt door Martijsen van de bal gezet. Die draait om zijn as. En trapt de bal dan naar voren toe. Ter van de middenlijn blijkt die bal dan de verkeerde richting te hebben gekregen. Normaal kun je nog zeggen het ligt aan de wind. Dat kan vandaag niet, want het is windstil. Dus lag het echt aan Matthijsen zelf. De bal dwarrelt, dat had hij begrepen over de zijlijn. PSV gooit schaars vanaf de middenlijn bij. Maar speelt nu een bal terug naar zijn keeper. Zoet, Immers loopt door. En Immers heeft daar weinig succes mee. Want Zoet heeft de bal weer weggetrapt. En dat betekent dat uh, PSV de bal heeft via de linkerkant van het veld. Via Tamata. Het is 0-1 in de Kuip. Feyenoord-PSV na een klein half uur. En volgens mij is 0-0 bij Vitesse Cambuur, Richard van der Maden. Ja, Vitesse heeft nog weinig afgedwongen in deze wedstrijd.